6 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. De vrachtwagens met hulpgoederen vast in de Filipijnen. Protest tegen meer goederen treinen door Oost-Nederland. En woord van het jaar, participatiesamenleving. Het weer. in een groot deel van het land is het grijs en nevelig. De temperatuur loopt het heen van 3 graden in Limburg tot 10 op de Wadden. Komende nacht breidt de mist zich uit en is het 5 tot 8 graden in het Zuidoosten rond 0. Morgen is het veelal bewolkt en soms ook druiderig. De wind blijft rustig en het wordt 5 tot 10 graden. De SAO, de samenwerkende hulporganisaties... hebben al veel hulpgoederen naar de Filipijnen gestuurd. Veel heeft de slachtoffers al bereikt... maar zoals altijd na rampen nog niet alles verloopt vlekkeloos. Actievoorzitter van Giro 5F5, Henri van Ege... wij begrijpen dat er wat logistieke problemen zijn. Ja, zeker. Er zijn... Uh met een aantal vrachtwagens die eigenlijk vanuit Cebu... via de havenstad van Ormok op Leiden zouden vertrekken. Uh, daar hebben we wat problemen mee. Uh, de vrachtwagenchauffeurs hebben moeite om daar naartoe te gaan. Uh, mede ook omdat ze bang zijn uh, dat vrachtwagens uiteindelijk uh, moeite hebben... om terug te gaan naar Cebu. Ja, dat, dat zijn uh, lokale vrachtwagens? Lokale vrachtwagens, precies. Ja. Ja. En hoe gaan jullie dit oplossen? Nou, niet vanuit Den Haag natuurlijk. We hebben logistieke mensen ter plekke. En uh, in dit soort situaties, die zijn natuurlijk niet, uh, niet nieuw... Uh, uh, ...kijken we naar ad hoc en creatieve oplossingen. Dus daar zijn we uh, nu mee bezig om te kijken of er vrachtwagens vanuit het eiland zelf... ...deze kant uh, naar Cebu kunnen komen om het op te halen. Omdat het dan blijkt dat het iets makkelijker is. Maar de oplossingen zitten denk ik ook vooral bij uh, de autoriteiten... ...zowel bij de VN als bij de Filipijnse overheid om te zorgen dat de ferries die over en weer gaan, dat er voldoende vrachtruimte is. En wat je nu ziet is dat er een soort van trechter eigenlijk ontstaat. Veel goederen komen aan op Cebu en die moeten daarna naar die verschillende eilanden. Dus je hebt een heel ander soort logistieke problemen dan bijvoorbeeld je in Haiti zag. Want je moet altijd met een ferry weer naar het volgende eiland toe. Nou, dat, dat geeft natuurlijk een soort van bottleneck, een soort van knoop die daar ontstaat. En die moeten ont ontknoopt worden. En daarvoor heb je ook de autoriteiten nodig. Ja, wat, wat kunt u nu zeggen over de, de huidige situatie in het gebied? Het golfgebied? Ja, nou, de, de, de berichtgeving vanuit het gebied is, is eigenlijk relatief positief. Er komt steeds meer hulp op gang. Wordt die ook de verschillende delen van het getroffen gebied bereiken. Dat zie je ook zelfs aan de oostkant. Uh, zag ik mooie berichten vanuit de Amerikanen die uh, de oostkant bereikt hebben... via helikopters in gebieden die nog niet bereikt waren. Dus uh, ik denk dat er goede stappen gemaakt worden op het ogenblik... maar dat de logistiek eigenlijk het meest kritische is... om te zorgen dat de goederen daar komen... en dat er ook een continue stroom ontstaat van goederen uh, op de middellange termijn. Ja, want die zijn nog steeds hard nodig, hè? Uh, die zijn ongelooflijk hard nodig. Ja, kunt u wel iets, iets zeggen over een tussenstand op Giro 555? Daar laten we ons niet over onderuit. Uh, maandagochtend, dan zullen we zeker naar buiten komen. Want dan begint de hele dag die actie voor dan 555. Begint de hele dag en wij zijn gewoon vandaag volledig aan het werk hier in Den Haag en in Hilversum in, in voorbereidingen. Dat zullen we morgen ook zijn. Uh, dus wij houden ons op dit ogenblik niet zozeer bezig met de stand, maar vooral met voorbereidingen. Dank u wel. Meneer Van Egen, actievoorzitter van Giro 555. Staatssecretaris Mansveld van verkeer heeft het besluit voor een nieuwe route van het goederenvervoer door Oost-Nederland een half jaar uitgesteld. Ze wil omwonenden van het spoor meer tijd geven om hun bezwaren hard te maken. Juist vandaag was er in het plaatsje De Steeg bij Arnhem protest tegen de nieuwe route. Komt alle Wij zien al vele mensen staan! Komt en verzamelt u! We demonstreren hier vandaag uh, tegen de extra goederentreinen die uh, gaan komen. Thea Hiemstra van de Belangengemeenschap De Steeg in -Waard. En u heeft ook een heel groot schermje opgehangen. Wat moet dat voorstellen? Nou, dat scherm uh, is zeg maar een fysiek uh, iets om te laten zien uh, dat we hier uh, een vier meter uh, hoog hoge geluidmuur gaan krijgen... Uh, om die goederentreinen te kunnen laten rijden. Maar wat is uw grote bezwaar tegen dit plan? Uh, de leefbaarheid van uh, ons dorp uh, is uh, verdwenen met die uh, muur. Het uh, splijt het dorp in tweeën. En verder is het zo dat uh, het uh, wel helpt tegen, uh, deels tegen het geluid... maar niet tegen het geluid van de goederentreinen die hier langskomen. Dus wij zijn s'nachts wakker. Uh, ons werd altijd gezegd uh, ja, dat het gevaar ligt binnen de spoorbaan. Maar uh, uiteindelijk hebben we gezien in Borne dat het toch echt wel mis kan gaan. En dan uh, zijn er langs deze lijn heel veel uh, mensen die daar wonen. De staatssecretaris heeft bekendgemaakt om besluiten een half jaar later te nemen. Wat vindt u daarvan? Uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Denkt u dat het nog zin heeft? Van uitstel komt soms afstel en dat hopen wij natuurlijk. Dat... Hier ook naartoe gekomen is uh, Toet, directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer... U bent eigenlijk voor? Ja, we zijn duidelijk voor deze alternatieve route. Het is de kortste route door Nederland. Het is de route waarvoor we het oost-west verkeer door Nederland te beter route gaan gebruiken. En dat is het belang van, in het belang van heel veel Nederlanders. Ja, maar de mensen hier zeggen, zijn tegen. Uh, maar u zegt, er gaan er heel veel Nederlanders op vooruit? Ja, deze treinen die, rijden, die hier langs gaan rijden in de toekomst, die rijden dan niet meer dwars door Rotterdam. Ook niet meer dwars door, uh, door Gouda, niet meer, langs, niet meer door Woerden. Ook niet, niet meer door Amsterdam, niet meer door Amersfoort, en niet meer door Apeldoorn en ook niet meer door Deventer. Uh, dus er gaan heel veel mensen op vooruit. En, ja, en dan zijn er ook mensen die, die die treinen gaan horen in de toekomst. Alleen de staatssecretaris heeft het nu een halfjaartje uitgesteld. Jammer voor u. Nou, die paar maanden, dat maakt ons niet zoveel uit. Het is denk ik belangrijk dat de staatssecretaris... een heel zorgvuldig besluit wil nemen, maar daar hebben we respect voor. Maar dat traject, dat die, hier die, die goederen treinen naast ons gaan rijden... dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wel zeker. Die goederen treinen die gaan hier rijden, dat is de kortste route. Koninklijk Vervoer Nederland gelooft dus niet... dat het protest tegen de nieuwe route nog zin heeft. De bijdrage was van Mark Hamer. Meer weten over die nieuwe route, kijk op nos.nl. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.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 Naast de verlaten arrestatie van Neerta hebben de Italianen ook kritiek op de bezuinigingsplannen van minister Opstelten... om ambtenaren van de politie die in het buitenland gestationeerd zijn terug te halen naar Nederland. Deze zogenoemde liaisons bemiddelen tussen justitie in Nederland en het buitenland. Tweede Kamerlid Oskam maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van deze schakels.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 De indocht van Sinterklaas in Groningen is goed en sfeervol verlopen. Ongeveer 45.000 bezoekers kwamen naar de binnenstad... om het bezoek van de Sint en zijn Piet te bij te wonen, meldt de politie. In Groningen waren er geen protesten in Amsterdam... wel een protest tegen Zwarte Piet. Enkele honderden mensen hadden zich met spandoeken verzameld bij het beursplein. Ze protesteerden tegen uitsluiting, racistische karikaturen... en het bagatelliseren van de gevoelens van een minderheid. Sport. De Nederlands helftal heeft in Genk een oefenwedstrijd tegen Japan met 2-2 gelijk gespeeld. Oranje kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong, maar gaf die weer snel uit handen. Vooral in de tweede helft liet Nederland het afweten... en ontsnapte Oranje volgens Rafael van der Vaart aan de nederlaag. Daar baal je natuurlijk wel van. In de eerste helft speel je gewoon een goede wedstrijd, 2-0 voor... en dan net voor, voor rust aan die, die ene tegengoal En daarna voel je ons uh, wegzakken. En, kijk, we moeten dat ook nog even terugzien allemaal, maar ik vond dat hun... Uh,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 Nigeria heeft zich als eerste Afrikaanse land geplaatst voor het WK... door een 2-0 overwinning op Ethiopië. Het eerste duel was al met 2-1 gewonnen. Nadat de Nederlandse shorttrekkers de afgelopen twee dagen... startplaatsen voor de Olympische Spelen hebben verdiend... was het vandaag taak zo goed mogelijk te eindigen... tijdens de wereldbeker in Kolomna. Shinky Knecht deed dat het best, met een vierde plaats op de 1500 meter. Lang lag hij op kop, maar moest zich later vanaf plaats 6 terugvechten. Ja, het is gewoon jammer dat je dan net niet die podiumplek pakt, maar uh, ik denk dat het uh, gewoon voor de rest al best wel goed ging. Allee, het is jammer dat ik heel in het begin van de plek 1 naar 6, en dat gaat relatief weinig rondes, val ik terug naar achter en dat is gewoon jammer. Bij de vrouwen behaalde Jorien Temors de halve finale, maar liet die schieten, ze was te ziek om nog te racen. Morgen hoopt ze wel weer van start te gaan op de meter en de aflossing. Dit is verkeersinformatie bij de AMW Dennis Moy. Een Hele avond. In de zuidoostelijke helft van het land komt op dit moment plaatselijk dichte mist voor. En dat blijft eigenlijk de hele nacht zo. En de avond natuurlijk ook nog daarvoor aan. De A1 richting Amsterdam bij Muiden staat drie kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. En er staat al heel de middag file bij Bergen op Zoom op de A4 en de A58 in zuidelijke richting. Dat komt door werkzaamheden. Tussen we Bergen op Zoom Zuid en Hoge Heide staat drie kilometer. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Op het Filipijnse eiland Cebu staan enkele vrachtwagens... met hulpgoederen van de SHO vast. Filipijnse chauffeurs zijn bang voor schade aan hun voertuigen. In het Gelderse plaatsje De Steeg is geprotesteerd... tegen een plan van staatssecretaris Mansveld... om veel meer goederentreinen door Oost-Nederland te laten rijden. En het woord van het jaar is gekozen. Het is participatiesuimelijving. Ruim een kwart van de bezoekers van het jaarlijkse congres van onze taal... koos dit woord.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 Ruim een week geleden raasde de tyfoon Hayan over de Filipijnen... en die liet een spoor van vernieling na. Veel Filipino's overleefden de storm niet... en miljoenen zijn hun huis en spullen kwijt. In Pavlov vanavond een gesprek over hoe mensen reageren... als een ramp van zo'n omvang ze overkomt. Wat doen ze in de chaos die er dan ontstaat? Zijn ze solidair of is het ieder voor zich? Bij mij aan tafel Piet van Gelder... hoofd psychosociale zorg bij Artsen zonder grenzen... journalist Elko Bos van Rozentaal en Menno van Duin... lector crisisbeheer bij het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid. Hoe het er precies aan toe gaat in de Filipijnen is nog niet helemaal bekend... omdat de informatievoorziening maar langzaam op gang komt. Maar uh, Piet van Gelder, jij bent... Um, uh, yeah. en, en, en ook Elko Bos van yeah. jullie zijn allebei in Haiti geweest. Yeah. En uh, daar is een, nou, een ramp van soortgelijke omvang in 2010 geweest. Um, misschien is die ramp wel vergelijkbaar, kan ik dat zeggen? Is dat... Ja, het is in ieder geval een, een, een natuurramp. Ja. Dat is iets wat, uh, ja, wat overeenkomstig is, zeg maar wat uh, natuurlijk over de Filipijnen gebeurt. Of de schaal vergelijkbaar is, dat weet je nog lang niet. Hè? Dat, dat bleek Eugeniteit. bij Haiti. De eerste schattingen qua dodentallen zijn altijd enorm. Die worden altijd in de loop der dagen, weken, soms maanden in het geval van Haiti bijgesteld. En Zoals alle met de Filipijnen waarschijnlijk. Uh, nou, dat ook is al zijn. Aan de gang, dus je weet, eigenlijk, hè? Want in ja. het begin was er meteen tienduizenden ja. doden. En dat was bij gesteld. elke ramp, zeker bij elke natuurramp in een ja. onoverzichtelijk gebied. Ja. Um, je weet altijd veel meer niet dan wel. Zeker in het begin. Laten uh. we heel even teruggaan naar, naar 2010. Um, Piet, jij ging erheen als uh, hulpverlener. Piet van Gelder. Ja. Wanneer hoorde jij dat je erheen ging of moest? Nou, dat. Die berichten komen altijd vrij ogenblikkelijk binnen. Dus dat hoor je een dag voordat je weggaat. Je krijgt dan te horen van, ben je er klaar voor? Ik zit dus in een soort psychologisch emergency team, kan je zeggen. En de groep die erbij zit, die erbij man of 12 is dat... die zijn ook altijd gereed en klaar om weg te kunnen, ogenblikkelijk. Heb je dan altijd een koffertje klaar? Ja, ik heb altijd een ja? koffertje Ja, Ik heb inderdaad een daadwerkelijk koffertje klaar staan... Om, om zo snel mogelijk weg te kunnen... binnen 12 of 48 uur of het veld te zijn. En in dit geval was dat ook zo. Ik heb een taxi gehaald. Met een groot vliegtuig naar Zaventem. Met een grote uh, auto naar Zaventem. En toen in een enorm vliegtuig. Van Russische makelij. Een Antinov. Dat zijn we toen naar. Uh, naar Haiti gevlogen. En vertel eens wat je daar aantrof. Ja, toen ik daar aankwam. Toen wij s'avonds. Zeg maar, tegen de avond. Dus het schemerde al wat. De lucht was roze gekleurd. En het stonk, zeg maar. Op een. Wijze die je alleen maar kan ruiken, zeg maar, als je in een stad zit. Waar mensen of door een aardbeving of op een andere wijze, zeg maar, bedolven zijn geraakt. En ja, onder het gruis en het vuil en liggen. Dan zie je plotseling, ja, als je, of je door, alsof je door een bonbonwinkel rijdt, bij wijze van spreken. Want alle huizen zijn scheefgezakt. het zijn net scheve gebakstozen die hier staan. Er is bijvoorbeeld nog een kamer die heel intact is. Er staat nog een lampje te branden. Er is nog een boekenkast van de meneer die nog present is. Het ziet er heel huiselijk uit. Maar alles ligt gewoon uit het lood. Het staat op het punt om in te storten. En dat is dus eigenlijk je eerste kennismaking met dat gebied. Rij je door de sloppenweken, dan nou, door de geul dan stinkt het het ergste. Als je omhoog gaat, de heuvels in waar de beter gesitueerden zitten... wordt het al een stuk minder. En de huizen beter? De huizen zijn veel beter, veel groter. Beter, beter onderbouwd, beter fundament. Dus je merkt ogenblikkelijk het verschil. En wat viel je op aan, uh, aan de Haitianen? Hoe reageerden ze op je? De Haitianen zijn... Nou, in de eerste plaats zijn ze blij dat je er bent. Uh, dat sowieso... Ze denken natuurlijk ook altijd, ja, daar valt ook wat halen. Ze willen ook graag iets van je hebben. En daar zijn ze ook best slim en keen in. En zeker als je heel arm bent, dan ben je daar ook. Terecht vind ik daar ook keen in. Om erop te letten dat jij ook een tentje krijgt. Dat je ook een schilder krijgt. Wat begin je Als je aankomt, begin je meteen met uitdelen? Nou, dat is meer een andere afdeling van arts zonder grenzen. Maar de afdeling logistiek die daarover gaat. Die precies weet waar de spullen heen gaan. Ik hou het dan specifiek bezig zeg maar, met de mensen die ik aantref. Dus het team, dat zijn zowel de experts, zijn mensen die uit Engeland komen... dat is een internationale organisatie... En met het uh, nationale team. Die natuurlijk ook slachtoffers zeg maar, onder hun uh, familie hebben. Nou, dat zijn de eerste... Het team van Hulpverleners. Oh, ja, ja, daar gaan wij de eerst mee praten. Jij hebt geen tijd op zo'n moment bij zo'n ramp... om je om de uh, gewone slachtoffers te bekommeren, zeg maar. Daar ben je niet voor. Nee, ik ben niet voor de... Voor de, voor de zeg maar, ja, het, dat klinkt een beetje ja, voor de gewone slachtoffers... die uh, daar aan de prooi zijn gevallen. Maar voor onze eigen mensen. Zoals ook voor de lokale mensen. daar, doordat ze hun werk kunnen doen. En ook van de verschrikking niet te macho ook. En, en het, um, wat doe je dan precies eigenlijk uh, met het team? Nou, je, je roept de mensen bij elkaar. Als ze niet aan het werk zijn. Dus je werkt met wat voorhanden is. Je kan niet iedereen in zo'n ramp kan je niet iedereen vinden. Maar wie je vindt vraag je om bij elkaar te komen. Je gaat bij elkaar zitten en je gaat praten over wat er gebeurd is. Wat ze hebben meegemaakt, wat ze gezien hebben. Sommigen barsten in tranen uit. Sommigen houden zich flink. Anderen komen er schijnbaar zonder kleerschuren van af. Het is een, toch een hele uh, ingewikkelde uh, psychologische toestand... waar je mensen dan aantreft. Want je geeft ze psychologische bijstand eigenlijk. Nou, psychologisch... Bijstand. We therapeutiseren niet op het veld, want dat kan gewoon niet. We geven gewoon ja, directe bijstand, zeg maar. Wat heb je nodig? Wat heb je gezien? Wat kan ik voor je doen? Moet ik iemand voor je bellen? Moet ik je vader en moeder bellen? Dus hele eenvoudige dingen... om mensen weer een stukje controle over zichzelf te laten krijgen. Want dat maakt ze vaak zo doodsbang, zeker met zo'n aardbeving. Want het schudt natuurlijk nog lekker na. Ja, mensen zijn dan gewoon bang. En... Ja, ze zijn ook wel om hun controle te verliezen. Ook over hun mind, maar ook over gewoon de natuurlijke omgeving... waarin ze verkeren en die niet te vertrouwen is. Elke Bos van Roosendaal, jij was destijds Amerika-correspondent voor ja. de NOS. Ja. En jij moest ook naar Haiti. Ja, ook gelijk. Uh, dat wil zeggen, ik herinner me dat om vijf uur smiddags geloof ik... Amerikaanse tijd, dus, dus waarschijnlijk ook ongeveer Amerikaanse tijd... de eerste berichten kwamen. Toen was het even de vraag... Ik had een collega Marjon van Rooijen in Rio en ikzelf. De vraag ja. was even wie er het eerste kon zijn. Dat, dat was ik met mijn radiocollega. Uh, dus we zijn via uh, de Dominicaanse Republiek daar uh, naar Haiti gegaan. Ik had weinig, of eigenlijk, ik, ik was wel in conflictgebieden geweest, Darfur, Afghanistan, maar nooit mm. in, uh, bij zo'n natuurramp. Dus ik wist ook niet wat ik aantrof. Maar het is eigenlijk precies wat Piet uh, uh, zegt. We kwamen aan op het uh, vliegveld van Port-au-Prince. En op dat moment heb je totaal geen overzicht. Dus je kent de berichten die je tot dan toe in de media hebt gelezen... je hebt de beelden gezien... maar je ziet maar een heel klein stukje van Haiti... wat toch een behoorlijk groot, uh, groot eiland is. Ja, dan ga je al vrij snel uh, uh, de stad in... nadat je de kijker hebt verteld... dat je eigenlijk nog maar heel weinig weet en weinig gezien hebt. Want dat moet je denk ik wel vertellen... Um Gebeurt ja, dat te weinig? viel mij die stilte vooral op, gebeurt wat te weinig? Nou, dat er wordt verteld van, ik weet het eigenlijk nog niet. Ja, ik denk dat een verslaggever vaak de neiging heeft. Uh, misschien wordt dat wat beter, maar heel vaak bestaat of bestond de neiging om... vooral niet de indruk te wekken dat je net een uur of twee uh, geleden was ingevlogen. En vooral gelijk te doen alsof je het allemaal uh, wist. En in het geval van een natuurramp weet je dat niet. En, en ik stond letterlijk, ik was het vliegveld nog niet afgeweest. Dus het enige, en toen moest ik al live in het Achteruurjournaal... dus het enige wat je dan kan doen, is vertellen... ik heb zojuist met hulpverleners gesproken... die zijn hier al een dag en die troffen dit aan. Maar vooral niet zelf doen alsof je het al weet. En dan, waar begin je? Nou ja, uiteindelijk ga je dan uh, naar na de logistieke problemen... die bij de televisie komen kijken. Hè, dus dus zo'n gesprek midden op de dag ga je de stad in. Ja, wat mij dan? Want we hebben het over menselijk gedrag gelijk opviel. En ik kan dat niet echt vergelijken met andere rampgebieden, maar is de, de stilte die dan in één keer heel uh, veel lawaai maakt eigenlijk. Want je verwacht bijna, omdat overal in je heen liggen lijken... en, en ingestorte huizen, uh, uh, paniek of schreeuwende mensen. Dat had ik met mijn gebrek aan ervaring in zulke gebieden verwacht. En het tegendeel is eigenlijk waar. Mensen die beleefd wachten tot je de straat oversteekt met je auto. Uh, mensen die in de rij staan voor een winkeltje. Het zou misschien deels ver verdoving zijn geweest, dat weet ik niet. dat weten. Uh, Piet misschien beter. Maar het was in elk geval anders dan ik had verwacht. En dat maakte een diepe indruk. Het sluit wel aan bij datgene wat uit dat onderzoek altijd naar voren komt. En wat is dat dan? Nou, dat, dat die paniek meer door de media wordt verteld... dan dat die feitelijk zichtbaar is. Dat iedereen het beeld altijd heeft... dat, dat in die situaties van ramp en crisis et cetera... massale paniek is of apathie... Maar dat gemiddeld genomen die mensen het niet zo onaardig sterker, Gemiddeld genomen behoorlijk goed doen. En, en, en de meesten ja. redden zichzelf en, en hun directe omgeving veel meer... dan andere professionele hulpverleners dat ooit kunnen doen. Menno van Duin, ja. <tie> uh, ja. uh, u bent uh, lector uh, crisisbeheer. Uh, uh, uh, bent u ook in uh, gebieden zoals uh, HIT nee, geweest? Nee, nee. ik heb geen... Uh, Buitenlandse ervaringen van, van grote rampen. In die zin dat ik het volgende wetenschappelijke stukken over lees, maar niet dat ik er zelf heen ga. Ik U verzamelt de informatie daarover? Ja, en daarnaast meer op Nederland gericht, maar dat wil niet zeggen dat er uh, niet heel veel internationale literatuur is over het gedrag van burgers bij rampen. En dat is, uh, dat is eigenlijk al vanaf begin jaren 50, uh, eigenlijk al rond de Koude Oorlog. Uh, is dat in Amerika al begonnen, toen, uh, toen daar wetenschappers uh, gelden kregen van Defensie... om dat te gaan onderzoeken, omdat ze natuurlijk bang waren dat de Russen zouden komen... en wilden weten, hoe gaan dan die Amerikanen reageren? Het is dus eigenlijk dus heel verklaarbaar dat er heel veel onderzoek naar gedaan is... al vanaf begin jaren 50. En, en welke crisis heeft u uh, onderzocht? Zelf? Ja? Hercules Herculesrampen... Uh, ja, eigenlijk alle rampen die ongeveer in Nederland zijn geweest... voor zover je dat ramp wil noemen. In vergelijking met dit stelt natuurlijk allemaal niks voor... Uh, al die, bij al die rampen wel evaluaties en betrokkenheid gehad. Soms in advisering, in, in Enschede-advisering richting het college van BMW. En andere keren uh, evalueren in de tijd dat ik bij het COT zat. Maar ook nu nog zelfs kleine gebeurtenissen onderzoeken. Uh, mini crisis om gewoon te kijken. Ook daar zijn wel patronen in te vinden. En het gaat soms om het gedrag van burgers, soms om het gedrag van bestuurders. Het gedrag van hulpverleners. of uh, hoe, hoe gaat dat dan? Maar nou vertelde Elko uh, net dat uh, nou wat jou vooral opviel... was eigenlijk dat mensen eigenlijk heel kalm zijn. En, en beleefd en geduldig. En natuurlijk dat... niet overal. Natuurlijk tref je ook rond puinhopen ja, ja, ja, jammerende, huilende, ja. paniekerige mensen aan. Uiteraard. Ja, niet iedereen is hetzelfde. Maar um, ja, nogmaals, er werd met een kalmte gereageerd... Uh, dat zal ook trauma zijn geweest. Nou ja, het kan nou. natuurlijk een vorm, van, ja, het kan een vorm van numbing zijn. Maar ik heb de, toch wat de is in, numbing? Nou, dat je eigenlijk. Ja, murf al, geslagen bent. Ja, murf bent. geslagen. Nou ja. Je, bent duf, je bent versuft eigenlijk. Je ziet de dingen, je voelt de ding, dingen. Dingen dringen ook niet tot je door. Uh, organen zijn wat afgesloten. Allemaal ook. Vooral je, je zintuigen. En ze hebben soms ook nogal wat meegemaakt. hè? Haiti heeft, Zij zijn, was niet de eerste natuur nee, dan voor Haiti. Ze zijn ook heel bedankt. erg... Maar wel voor die mensen. Erg ja. Ja. Dat je keer is was al meer dan honderd jaar ervoor, toch? Nou, Echt nee. groot. Ja, nou, ze hebben wel ja. redelijk veel ja, grote was. stormen. Ook ja. wel met doden gehad. Maar ja. natuurlijk, niet ja. van deze omvang. Ja. Ja. Ja. Ik vind de, de Haiti toch erg taaien, zeg maar. En een van de belangrijkste overlevingsstrategieën is, is toch, zeg maar... met het dagelijks leven en de dagelijkse bedoening... Gewoon bezig blijven en toch, ondanks alles dingen weer opbouwen... is het steentje voor steentje. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen die alles kwijt zijn... Um, uh, familie, vrienden, maar ook een huis en spullen en alles... dat die ook wel... Misschien wat psychologische hulp zouden kunnen gebruiken. Maar daar bent u dan niet voor, hè? Nou, ik tref ze natuurlijk wel aan, de mensen. Want... Kun je iets voor ze doen? Ja, je kan, je kan altijd iets doen. Dat is een, ja, een soort MSF-gedachte. Je kan altijd iets betekenen. Je kan natuurlijk niet alles betekenen, maar je kan iets fundamenteels voor mensen doen. Je kan zorgen dat ze uh, watersanitatie, dat je dat zo snel mogelijk op orde hebt. Uh, uh, dat je ervoor zorgt dat uh, de hygiënische toestanden ook weer worden. Maar ik bedoel eigenlijk het, het trauma. Wat het, tra zo? het trauma zelf, ja. Uh, of is dat te snel? Nou, ja, dat hangt er een beetje af bij een trauma. Ik denk eigenlijk dat het goed is om er zo snel mogelijk bij te zijn. En om zo snel mogelijk erover te praten wat mensen hebben meegemaakt. Anderen zeggen, ja, dan druk je mensen juist daarop op dat trauma. Maar ik denk, wees daar maar gewoon snel bij. Ga niet meteen op dat trauma zitten, maar kijk of je kleine dingetjes kan helpen. Zorg voor goede sheeting bijvoorbeeld. Zorg dat ze een onderdak hebben. Dat ze uh, uh, voedsel, uh, schoeisel hebben. Van de basisbehoeften. Bas, bissen, ja, zoals Besslof dan al zegt, is niet mijn favoriete psycholoog, <lacht> moet ik zeggen. Maar ja, dan doe je... Dan zorg je dat de basisbehoeften, zeg maar, present zijn. Want dat, dat vragen mensen toch. Als je hoger op de piramide gaat zitten bij Beslof... dan vind je dat niet terug. Menno van Duin, um, we, we hebben nu twee verhalen eigenlijk over Haiti gehoord. Uh, jij zei al van nou, dat is eigenlijk wel herkenbaar. Hè? Mm -hmm. wat, wat nu wordt gezegd over, de, uh, over de, nou ja, uh, de mensen in Haiti. Hoe zij reageren op zo'n. Hoe zij reageerden uh, op de ramp. Ja, ja. Ja, nog, nog steeds? Ja. ja. Maar dat is dus eigenlijk hetzelfde als wat er... Ja, maar daar zit dus ook wel een verschil tussen die acute situatie en daarna. Je ziet natuurlijk soms dat in die acute situaties, In de sociologie, Ramsocologie noemen ze zelfs de honeymoon face. Dus in wezen een soort enorme solidariteitsfase in het begin. Maar die kan natuurlijk afhankelijk van hoe de situatie is... snel omslaan in de zin van ja, in eerste instantie wil iedereen... wel het beste voor elkaar. Maar vervolgens als er extreme schaarste is... en er is dus echt bij wijze van spreken, een strijd om, om, om gebrekkige middelen... ja, dan, dan is het niet niet per definitie zo dat die solidariteit zal blijven. Dan is het soms ook wel dat je probeert ten koste van een ander... zonder dat dat nou altijd tot extremen leidt. Maar daar zijn natuurlijk wel wat voorbeelden van. Maar vaak is dat meer de omgeving waardoor dat gecreëerd mm. wordt... dan dat dat nou in die mensen zelf zo, zo zit. Kun je daar voorbeelden van geven? Nou, bijvoorbeeld Een voorbeeld is natuurlijk het stadion in Katrina... Hè? Bij de, bij de ramp in Katrina, er zaten op een gegeven moment diegenen die... He, de hefsnot bleven achter in Katrina. De rijken waren inmiddels met, een, met hun auto's de stad Ach, verlaten. Wat er overbleef waren de, de, de armsten, de, de criminelen, cetera. Degenen die altijd al de problemen in die stad gaven. Dat waren degenen die vooral in dat stadion zaten. Met twee toiletten, 80.000 mensen ongeveer. Gaat daar maar ongeveer van uit. Diegenen ja. die ook de kans armer waren, waren. Ja, dat dat een probleem gaat geven. Zeker als er dan nog geruchten gaan komen. Dat het allemaal... Dat dat er snipers rondlopen, et cetera... en dat dan de militairen met grote, met grote, met grote macht daar hmm. binnenkomen... Ja, dan ontstaat er wel iets. En dan roepen we natuurlijk, het is vreselijk... er wordt hier massaal geplunderd, dat zien we in alle rampen. Maar ja, dat zijn wel diegenen die ook andere momenten, gewoon die winkels al... Uh, uh, de winkeldieven waren... en degene die in die zin al in dat criminele circuit zaten. De dus De het, situatie dus is natuurlijk ook wel heel precies. bizar. In een situatie, twee toiletten, 80.000 mensen... Spreken, precies, ja. dus het is natuurlijk een situatie... die, die eigenlijk niet kan, waardoor er zoveel eigenlijk in, in de aanloop is misgegaan, dat je dan vervolgens diegenen die in dat opvangcentrum zitten, echte probleemgevallen overhoudt. Ja, dan, dan vraag je in wezen ook om problemen. Maar ja, je wordt het wordt vaak gedaan al... alsof een hele stad, een halve stad aan het plunderen slaat, hè? Precies, maar het is natuurlijk, oh, dat is... We, we zoomen in op het epicentrum van het epicentrum. Dus die, die beelden, die laten honderd keer diezelfde plundering van drie kanten zien, en dan lijkt het heel wat. En dan lijkt het alsof Haren, het... Dat die ene Albert Heijn waar misschien voor, voor, voor, vijf, voor ja. 500 euro aan, aan bier blikjes en een paar, paar dingen. Dat wordt dan uitvergroot alsof heel haren echt onder de voet is gelopen door grote aantallen terroristen, bij wijzeigen. Dus we zijn heel sterk in het overdrijven in die situaties. Terwijl de ramp eigenlijk op zich al erg genoeg is. Zeg maar. Precies. Als je hem gewoon de facto zou beschrijven... dan weten de mensen eigenlijk al niet meer wat ze lezen... of wat ze daarbij moeten voelen. We gaan er zo meteen verder over praten. We gaan eerst naar muziek, want um, Sophie de Tietere is hier. En, uh, de, uh, zij is psycholoog, maar ook singer-songwriter. En uh, daarom is hij hier. Samen met gitarist uh, Ferdy van Zingel speelt ze het nummer... Back Where We Come From. so undefinable Given the time that we start closing See you standing at the dark This is the day that we start choosing Now that we let go, outside children started playing with bricks of our wall. Litieteren was dat met het nummer Back Where We Come From. En dat komt van het gelijknamige debuutalbum. Op 22 november staat Sofie Litieteren in de Sugar Factory in Amsterdam. En op de website sofiestreepjeletiteren.nl vindt u waar ze nog meer optreedt. U luistert naar Radio 1. Tot 7 uur. Pavlov. En vandaag praat ik in Pavlov met Piet van Gelder, hoofd psychosociale zorg bij Artsen zonder grenzen, journalist Elko Bos van Roosentaal en Menno van Duin, lector crisisbeheersing bij het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid. En we praten over hoe mensen reageren als een ramp, zoals die nu gaande is in de Filipijnen, zo overkomt. Mennel van Duin, net voor de muziek toen liet jij heel even uh, de honeymoon vallen. Ja, dat klonk wel, hè? Dat uh, uh, ben ik niet vergeten. <laughs> maar kun je dat nog even uitleggen nou, dus, wat dat precies is? Dat is dus in het begin van zo'n ramp, dus bij natuurramp of bij solidariteitsramp. Het woord natuurramp is überhaupt een beetje beladen. In de wetenschap wordt dat woord echt zo langzamerhand vermeden. Want natuurramp klinkt natuurlijk prachtig, maar het is altijd dezelfde groep die het meeste slachtoffer wordt. He, dus, dus, dus de niet-Westerse landen, om het maar zo te zeggen. Daar zijn die die gevolgen veel groter dan in Westerse land. Dus dat zegt iets dat het niet alleen maar natuur gaat, maar het gaat eigenlijk over, de, eigenlijk is de natuur alleen maar de, de agent, om het in het Engels te zeggen. Dus de, de, de brenger van het probleem. Maar vervolgens datgene wat er ter plaatse is, bepaalt natuurlijk hoe groot dat probleem is. En dat is de combinatie tussen mens en natuur altijd. Terug even naar die honeymoonfeest. Um, dat is eigenlijk he, bij solidariteitscrisis, zeg je dan... dus, waar, uh, dus niet een conflict à la aan terreurachtig iets is, geen oorlog... maar bij die solidariteitscrisis ga je ervan uit... dat in het begin eigenlijk een soort gemeenschappelijk gevoel is... van iedereen is getroffen en iedereen wil ook met elkaar er het best van maken. Het schept een band. De, het schept een band. Het is dus dat in je eigen kringen, dus in, eerst, in, je, de nuke, he, dus in je gezin, in het familieverband... In, de, in het wijkverband probeer je in eerste instantie dingen te organiseren. Daar komt ook de belangrijkste eerste steun vandaan. Nee, ook in termen van psychologische ondersteuning. He, door, die, daar, ook daar zal het in eerste instantie vooral vandaan komen. En dat betekent, in het begin zie je daar een soort solidariteit ontstaan. Maar die kan als gevolg van de situatie die zich, die zich vervolgens voordoet... gebrek aan voedsel, of weet ik veel wat, of slechte waterkwaliteit... of uiteindelijk meer en meer het idee van... ja, die overheid laat ons ontzettend in de steek... of weet ik wat. Of, of de Verenigde Naties, of weet ik wat. dan ont, kan er iets ontstaan van een nieuwe vijand eigenlijk. En dan zie je dat die solidariteitscrisis... Dan slaat het om. Als het, slaat om. Het, is om. Hoor. het is een hele ja. labiele situatie, die ja. zomaar van de ene oog op het andere zeg maar kan om uh, want het klinkt opvaren. vrij uh, vrij stevig fase. iedereen voelt ja. zich toch uh, gebonden met elkaar in die noodsituatie waarin ik kom, heb ik dat nog nooit uh, meegemaakt. Omdat het meestal natuurlijk om oorlog gaat. Er worden uh, mm -hmm. dorpen platgevonden. Er worden mensen ja. daadwerkelijk hun uh, hals afgesneden. Ja. <laughs> maar zie je dat daar uh, ook? Want als je dezelfde vijand hebt, kan ik me voorstellen... dat je misschien ook wel solidair bent met elkaar. Ja, mensen die, die ja, onderdelen... Dan, ja, ja, de de dan, dan is die ander wel solidair. de tegenstander. Maar ja de, ja de andere is wel de grote vijand dat Precies. is die overmoord ja. en uh, Piet en Elko, hebben jullie herkennen jullie die honeymoon feest hebben jullie dat ook gezien in Haiti die solidariteit misschien dat ik het daarvoor te kort ben geweest want ik ben in eerste instantie kleine twee weken geweest <kijkt> en in die tijd is het niet heel erg veranderd volgens mij ik ik, ik nog, ook daar werd gesproken over rellen, ook daar, broeide wel iets en was er wel wat onrust. Uh, maar dat ging er al heel snel over, volgens mij. Dat inderdaad, nou, wat je zei, hoger op de heuvel en de, de welgestelden werden. Ja. Hadden het al vrij snel weer beter, want uh, die waren ook minder getroffen. Dus, dus daar, daar, daar gingen de klassentegenstellingen heel snel uh, op spelen. Uh, maar misschien dat ik voor het echte eind van die honeymoon weer, weer vertrokken ben. Uh, dat zou kunnen. Wat wel gek is, ik ben twee keer terug geweest. Waaronder een jaar later, toen lag het presidentiële paleis uh, in port au nog steeds Plot. in puin. en Toen was het centrale plein nog steeds een één groot tentenkamp. Dus er was weinig veranderd eigenlijk? Er was weinig veranderd. Uh, nou ja, je mag het misschien nooit naar Nederland verplaatsen... maar je kan je alleen maar voorstellen hoe wij zouden reageren. Maar ook een jaar later trof ik daar toch weer die gelatenheid aan. Uh, ja, maar daarvoor was het ook uh, natuurlijk qua land nee, niet veel. Hè? Zie ja. natuurlijk, de, wat ervoor is bepaalt heel erg van wat erna gaat ja. komen... Als een land natuurlijk al geen structuren heeft... geen overheid, geen sociale voorzieningen, en weet ik voor wat, dat is daar natuurlijk... was op alle fronten natuurlijk niet... een volledig afwezige overheid in dat land. Dan heb je een probleem natuurlijk... als zich dan zoiets voordoet. Want er is ook niet iets, geen structuur, geen instituties... die dat weer kunnen helpen opbouwen. Er moet alles van het buitenland komen. Ja, en die hebben natuurlijk ook na één of twee jaar... dan denkt iedereen wel weer, ja, het is nu alweer genoeg geweest. Ik heb het, het noemen over solidariteit. Uh, uh, een vorm die toch ook heel bijzonder is. Hij, uh, in Haiti wordt veel gedanst. Petro wordt ook veel gedanst. Muziek is overal te horen. Je hoort het ja, in de verte, je ja, ja, bandjes ja, enzovoort. Toch hebben de mensen samen besloten een periode lang geen muziek te maken. En op een gegeven ogenblik hebben ze besloten om dat weer opnieuw te gaan doen. En ik meen en zelfs waarom, dat. Waarom is dat? Want je zou ook kunnen denken, muziek geeft ook troost. Nou. Mensen wilden in feite zeg maar, die troost van de muziek niet hebben. Ze wilden echt zeg maar, de rouw op zichzelf, rouw op hun dak en rouw op hun ziel hebben. Zonder dat het werd weggepoetst door zeg maar, vrolijke deuntjes, wijsjes of dansjes. Maar op een gegeven moment is dat wel weer veranderd. Want ik kan ja. me herinneren dat wij al vrij snel, een aantal maanden later... een, een portret hebben gemaakt van de bekendste troubadour van Haiti. Ja. De man was één been kwijt, hij was een halve familie kwijtgeraakt... Um, en dat waren niet vrolijke deuntjes om, om op te dansen. Dat is echt een troubadour. Ja. Daar haalde ja. men verschrikkelijk veel troost uit. Dat werd op dat moment overal op de radio geloof ik gedraaid. gedraaid. Ja. Waar ik nou, nou zo nieuwsgierig naar ben. Omdat u daar onderzoek naar heeft gedaan. Er zal toch ook, los van dat elk land na een natuurramp... of een solidariteitsramp mm. uit een andere situatie komt. Maar, maar wordt er per regio, werelddeel anders gereageerd? Wordt er in nee. het zuiden anders gereageerd dan bij een ramp in het noorden? Al hebben we daar misschien weinig van? Er is wel wat onderzoek. Tuurlijk hangt het, zitten er altijd wel verschillen. Er is een mooi onderzoek. Bijvoorbeeld een keer van de Rio Grande. De rivier tussen Mexico en Verenigde Staten. Toen daar allerlei problemen waren. Toen werd er aan de Amerikaanse kant redelijk adequaat gereageerd. En de Mexicaanse kant niet. Maar dat had er meer mee te maken. Dat de informatievoorziening aan de ene kant veel beter was dan de andere. Maar het is wel. Wat ik vanuit psychologisch onderzoek wel wat weet. En wat ik wel ook wat over gehoord en gelezen heb. Is dat er niet zo... Het idee is dat er nou enorme verschillen zijn tussen de wijze waarop mensen nou in dergelijke situaties reageren. Voor iedereen is een kind een kind dat die verliest. En voor iedereen is die vader die vader. En, en daarin is ik bedoel, dat is wel iets generieks in wezen wetenschappelijk Ja. Maar waarin Piet, die verschillen minder groot zijn dan we soms denken. Hè? Door het de westen of, of het, het oosten uh -huh. of, of van een gelaten cultuur. Of, die cultuurvariabelen verdwijnen in zekere zin een beetje... als het dus echt op de kern gaat van leven en dood. Nee. Piet van Gelder, um, ja. uh, jij bent 22 jaar werkzaam voor Artsen Zonder ja. Grenzen. Je bent ook uh, heel veel rampgebieden geweest. Ja. Ik, ik zie je knikken. Uh, herken jij wat, wat Menno van Duin zegt? Reageren mensen overal hetzelfde? Ik vind dus het dat net voor allemaal, we allemaal taaie Haitianen. Wij, wij zijn eigenlijk toch meer gelijk dan we ongelijk zijn. De ongelijkheid wordt wel vaak erg benadrukt, maar qua mensen, zeg maar. qua soort zou je bijna zeggen, ook evolutionair gezien. zijn wij meer gelijk dan ongelijk, vind ik. Dat is toch wel mijn conclusie. Maar naar, je zei net wel dat de taaie, of, of dat de Haitianen wel zijn, taaie, taaie mensen zijn. Ze ja, zij zijn er ook op een bepaalde manier gewend, zeg maar, om daarmee om te gaan. Uh, dat geldt ieder voor een vrouw bijvoorbeeld in Sudaan. die haar kind verloren heeft. en nog maar één doekje heeft, zeg maar. om ha haar kind te schoon te maken. Soms kijkt zij weg van haar kind alsof zij niks meer van dat kind wil weten of zo. Dat is een vreselijk gezicht als je dat ziet. Ik denk dat die vrouw nog evenveel voor dat kind voelt. maar dat die vrouw in een hele diepe, voor ons niet meer helemaal te begrepen. depressie terecht is gekomen. Vrouwen in Sudaan blijven ook huilen om hun kinderen. Hoe slecht ze het ook zelf hebben. Uh, Elko, want je, jij bent um, ook in daarvoor geweest. Dat, dat is natuurlijk niet uh, vergelijkbaar meer met uh, Haiti... of wat nee, er nu in de Filipijnen maar... gebeurt. Sorry, maar dat was maar een heel kort bezoek. Maar, maar dat is ook... Uh, uh, ja, daar was eigenlijk ook een soort ramp gaande. Ja, ja nog steeds. En, en daar heb je een, een conflict situatie en een uh, enorme droogte... wat de boel natuurlijk bemoeilijkt. Um, ja, maar ook daar, ja, het, ik vind het ook een beetje plat klinken. Ook omdat ik er geen verklaring voor heb. En, en andere mensen wel, hier zitten ook psychologen aan tafel. Maar um, ook daar denk ik dat wij heel erg anders uh, uh, uh, gereageerd uh, hadden. Wij, wij hebben toch altijd de neiging. En met wij bedoel ik ook mijn vak. En misschien komt het ook door ons om in een gebied waar conflict heerst. Waar grote droogte is om te denken. En tekort aan water, want dat was daar ook. Al waren daar veel NGO's. Om te denken dat iedereen daar elkaar de hersenen inslaat om die ene waterput. En dat was toch ook daar niet het geval. Uh, maar ik zit hier meer om naar verklaringen te luisteren dan, dan om ze zelf te geven. Want... Maar verbaast het je wat hier gezegd wordt? Dat, dat we eigenlijk ja. meer gelijk zijn dan ongelijk? Um, In dit soort maar, al je nou voorbeelden ja, sluiten eigenlijk aan bij datgene ja. wat, die, wat die literatuur laat zien. Hè? Ja, precies. Ja, ja dat is nee, dat mooi is te zo. zien. Ja. ja, nou ja, gelukkig ja. maar. Ja, um, ja, ja, precies. Nou ja, het, ver, nee, het verbaast me dan misschien wel niet, maar het is natuurlijk wel zo wat u eerder zei dat als je uit een andere situatie komt, gewoon een verwarmd huis uh, van uh, Centrale verwarmd 200 ja. vierkante meter, dan uh, ja, dan dan, dan, dan, dan, dan dan val je dieper en dan reageer je vast anders. Maar ja. Ja. Toen uh, de ramp in Fukushima uh, gebeurde, toen werd er eigenlijk gezegd: Van uh, wat, wat reageren uh, die Japanners? Gelaten. Ja, zou en uh, zou dat iets ja, te maken ja, hebben met. Met volksuit. Precies. Ja, ja, ja. ja, maar ik denk niet dat dat heel veel verschil uiteindelijk geeft. Het is meer dat wij dat er gelijk op gaan plakken. Dat we denken dat wij spreken, de stugge Fries. het weer wat anders zal doen dan de, weet ik, de spontane Amsterdammer. Maar. Die verschillen die zoals net werd: gezegd, die verschillen tussen mensen die vallen in die situaties meer weg dan dat ze vergroot worden. Je hebt natuurlijk veel meer in IT heb ik dat ook gezien. Natuurlijk was het af en toe zo dat je ergens je camera neerzette. En dan waren er drie mensen, vaak van in de twintig of begin dertig, die zich verzamelden of één ja. oud vrouwtje voor de camera. En dat drinkt zich dan voor je camera. Ja. Kijkt in de camera. Roept iets tegen Bush of Obama of iemand anders ja, die ver ja, ja, ja. weg zit. Doe je iets aan. En we zijn natuurlijk geneigd dat telkens te herhalen... terwijl je oneindig veel meer mensen ziet in zo'n gebied... die um, die camera ook wel zien, maar er geen aandacht aan schenken... en gewoon verder gaan met wat ze aan het doen zijn. Ja, wat wij ons uh, op de redactie eigenlijk ook afvroegen was... Um, stel je komt in zo'n situatie terecht... Ja, dat kunnen we ons eigenlijk niet goed voorstellen... Uh, omdat je dat nooit hebt meegemaakt. Maar stel je komt in zo'n situatie... wat blijft er dan van de beschaving over? Zeg maar? Raak je dat kwijt omdat je moet overleven... Dus dan ga je, ga je nou ja, De voorbeelden, zoals Eelko zei... Daar, daar werden het niet... mensen stonden nog, nog steeds in die rij ja, voor die waterput. He, dus je ziet dat het nog vrij lang... die beschaving uh, gewoon in stand blijft. En, en door het woord paniek... He, dat, dat komt dus niet zoveel, maar eigenlijk is het paniek... in wezen is, dat is wat je zou kunnen definiëren... als irrationeel gedrag. Dat is gedrag wat niet handig is gezien de situatie. Nou... Meestal zie je dat het, dat het gedrag redelijk rationeel blijft gezien de situatie. Maar dat je op een gegeven moment... Het heeft een grens, hè? Precies, precies, maar op een gegeven moment heeft dat een grens. Ook vanwege het feit dat je uiteindelijk wel weer verder wil en moet overleven. Dus die, die overlevingsdrang van die mensen zit er natuurlijk ook wel in. Maar de chaos bijvoorbeeld, er zijn geen regels meer. Hè? Want niemand die erop let... Ja, leidt. informeel ja. zijn die regels er en nog bel. steeds. Ja. Toch wel? Ja. En daar houden we ons wel aan? Of... Ja, tot zolang het, tot zolang het ja. duurt natuurlijk. En wanneer gaat het dan mis? Nou, als er inderdaad, zeg maar, uh, ernstig voedseltekort is... dan worden mensen, ja, uh, ook uh, ja, monsters, zeg maar ook. Want dat zit er ook, dat zit ook in mensen. De, het laagje vernis is natuurlijk vrij snel er ook uh, afgebrand. Ja, maar, die superdom is een heel goed voorbeeld, denk ik, inderdaad. In ja. de dat, dat zijn zulke uitzonderlijke omstandigheden... Ja dat stadion. Dat, dat, maar ja, hadden wij in zo'n situatie inderdaad heel erg anders gereageerd, nee. los van het feit dat daar veel criminelen zaten. Ja. Kun je beschrijven wat er gebeurde? Ja, ik was er niet bij hoor zelf. Ik, bedoel, ik heb er veel over gelezen. Maar nee, wat, wat, wat hij net vertelde is de, de plunderingen dat... In het de plundering in het stadion. In, in de waar de staat, een aantal, ja, aantal, aantal toiletten waren. Een aantal uitgangen die ook gebarricadeerd waren. Daar stond het leger. Dat zorgde ook nog voor een opgefokte sfeer. De verwarming ja. deed niet. Het licht deden niet. Sanitair was er niet. Um, en, en New Orleans heeft daar ook een natuurlijk zo'n klap van gekregen. Ik ben heel vaak terug geweest. Ik was uh, vijf jaar na Katrina. Katrina was in 2006 geloof ik. Of 2005. Nu ben ik het even kwijt. Maar vijf, vijf. jaar later. 2005. 2005. 2005 dus ja. 2010 ben ik er weer geweest. En dan kom je in wijken daar. In die Lower Ninth Ward. Die zo getroffen was. Een zwarte wijk die dus ook als ja. laatste en deels nog helemaal niet ja, is opgebouwd. Daar kon je een huis binnen waar letterlijk nog, uh, waar gewoon echt nog de krant lag van de dag voor Katrina. En alle rommel. Er was gewoon helemaal niets meer in dat huis gebeurd. Daar is ook niet naar omgekeken door het stadsbestuur, omdat dit een bepaalde wijk is en een bepaalde categorie eh, mensen. Ja. Ja, dat je dan je geduld iets eerder verliest uh, dan wij misschien zouden doen, vind ik ook niet zo heel gek. He, dus terecht in wezen. Hè? Ja. Ja, dat, dat, dat, dat accepteer je in wezen bijna. Die sociale klasse die verandert niet. Ook na die rampen, boven op de heuvel zaten ze er het beste bij. Vooraf, maar ook na afloop heel snel. Hè? Dat zie je wel heel, snel, heel vaak gewoon weer terugkomen. Het, het, het discrimineert op, het, op dat punt in eerste instantie wel met wel of niet slachtoffer wordt. Daar discrimineert het niet in. Maar daarna gewoon weer net zo hard. Tuurlijk. Dan zijn die verschillen weer net zo. en Dan weet die, die groep, de hefs, weet dan toch weer sneller uiteindelijk datgene te organiseren wat ze moeten hebben. Ja, nou, maar wat ik eigenlijk van jullie begrijp is dat dat het uh, eigenlijk bij elke ramp uh, hetzelfde gebeurt eigenlijk. Dezelfde fases. Ja. Ah, die, zeker ja. bij die mega ramp. Hè, waar Kunnen we, we er nu dan, over dan niet hebben. iets van leren? Nou, maar ja. Kijk, je leert er natuurlijk wel degelijk van. Bedoel, tegelijkertijd, op welk front wil je leren? Bedoel, de belangrijkste les die je wil leren is natuurlijk dat die rampen niet zo groot kunnen worden. Ja, wat is de belangrijkste garantie dat die rampen niet zo groot worden? Uiteindelijk ontwikkeling en welvaart. Ik bedoel, als. Als Haiti een, een, een bruto nationaal product had gehad dat tien keer zo hoog was geweest... Ja. dan was het aantal slachtoffers ja. waarschijnlijk een tiende geweest, om het maar zo te zeggen. Welvaart is de, meeste, de beste garantie in wezen om, om bij dergelijke rampen er nog ja. aardig uit te komen. Want ja. Japan was natuurlijk vreselijk, maar het aantal doden was relatief beperkt... Vanwege het feit dat dat land ook verder ontwikkeld is. De alarmering is beter. Mensen kunnen beter geïnformeerd worden. Ze zullen niet gelijk een dag later of, of een week later... al van de honger omkomen. Er zijn natuurlijk allerlei factoren die maken dat het dan ook beter gaat. En die, niet voor niks. De doden zijn in de derde wereldlanden. En, en de schade is in de westerse wereld. Als er zich hier iets voordoet, het stelt nog niks voor. Een paar miljard heb je zo. Hmm. En... Um... Piet, wil nee, jij nog nee, iets nee, zeggen? Nee, nou, ik, ik kom eigenlijk een soort, een soort uh, <laughs> conclusie. Nou, ik, ik wilde eigenlijk nee? nog even een, um, een ander hoofdstukje aansnijden, um, namelijk de rol van de media. Want um, uh, het is al een beetje voorbij gekomen, maar uh, geeft de media een correct beeld? Nee, ja, media die zoeken natuurlijk ontzettend in op op datgene waar het meeste problemen zijn. En het meeste leed. Een prachtig boekje. Naar na, na aanleiding van Haiti verschenen door een journalist. Ik heb het bij hem. Maar ik ben deze naam weer kwijt. Ik vond het echt indrukwekkend hoe die liet zien. van Hoe die media natuurlijk systematisch bezig zijn... om de zaak te bedonderen. Je laat veel zien van waar de grote problemen zijn. Maar je laat daarmee het overzicht niet zien. Je wil wel laten zien dat die ene persoon... met dat, dat been wat geamputeerd wordt. En hoe erg dat is. En alle andere dingen laat je niet zien. En dat is natuurlijk logisch. Uiteindelijk verkopen sommige dingen beter. Niet zozeer verkopen in termen van omzet, maar gewoon ook. mensen willen uiteindelijk daar gevoel bij krijgen. Nederland, ik bedoel, In Nederland kijken we vooral naar datgene wat Nederlanders doen. Toen dat usar team daar in, uh, in Haiti was, dat heeft gewoon urenlang aandacht gekregen. Uiteindelijk hebben ze één iemand gered of zo. Of twee waarvan eentje een paar dagen later ook zo Het gaf een, een prachtige documentaire. Maar het zegt wel iets over media. Was dat nou het grote thema? Nee, maar het was natuurlijk wel iets. Het natuurlijk een prachtige documentaire op. Leven. Maar was het nou? Ja, nou net niet. Maar was het nou belangrijk in het totaal? Eigenlijk niet. Is waar hoor. Ik bedoel, dat ging om dat Search and Rescue Team, dat vanuit Eindhoven kwam, dat weet ik vrij precies. Omdat ik ze ook gevolgd heb een dag inderdaad. Dat was dan gelukkig voor mij, vind ik, zeg ik een beetje ter verdediging van mezelf, Eén reportage in een reeks van twintig waarschijnlijk. Maar inderdaad, we hebben een dag die Nederlandse hulpverlening. Ik vond het wel mooi. Nee, maar het is ook begrijpelijk in Nederland, ja zo overweldigend met 30.000 doden... ja, dat zal ja. wel. Dan wil je toch nog iets zien. Wat doen die Nederlanders daar dan? Dus op dag 6 misschien wel. Kijk, ja. wat, maar het verringt altijd wel. Ik geloof wel dat de journalistiek zich sowieso... dat geldt ook voor de Haagse journalistiek... aan op allerlei gebieden meer aan het verantwoorden is. Dus ik denk dat ook op dit gebied... Klopt, klopt, zeker. ook ik dat boekje bezig. misschien is dus dat ja. boekje van Hans-Jaap Melissen... Ja, dat ja, je precies bedoelt. Die, ja. Ja, ja, dus daar leren we ja. allemaal ook wel wat ja. van. Uh, we zijn allemaal wel eens de fout in gegaan. Eh, tegelijkertijd hou je dat ook toen naar Haiti... Giro 555 een organisatie... Uh, of, een, of een benefietavond organiseerde. Nou, ik was toen in Haiti en veel collega's. Of wij daarmee wilden werken, natuurlijk. Maar als je dan een filmpje maakte... of je dan toch vooral op zoek wilde gaan... ook naar die mevrouw met dat ene dramatische verhaal. Ja. Want dat, uh, dat trekt de portemonnee open. Mm -hmm. En dat zou je denk ik altijd een klein beetje houden. Want, want ook aanstaande maandag, ja, journalistiek en... Ja, de, de, de, de zucht naar emotie vermengt zich natuurlijk in zo'n benefietavond. Maar dat, dat raakt jezelf misschien ook wel het meest, die verhalen? Ja, natuurlijk. Alleen op het moment dat je daar staat... dan uh, is mijn ervaring, nogmaals gebaseerd op niet heel veel gevallen... maar dat ik die knop vrij makkelijk omzet. Je staat daar tussen meer lijken dan je kan tellen of ooit bij elkaar hebt gezien. En je ruikt ze vooral. En dat ja. komt ook wel terug. Ja. Alleen je staat daar toch heel... Ja. Ja, cool. eigenlijk heel gefocust. Klopt, nou, ja. Cool, niet, niet gemaakt cool, maar heel gefocust je werk te doen. En s'avonds... Monteren tot twee uur s'nachts, dan drink je een biertje en ga je slapen. Hij nou ja, wil denk ik ook zo goed mogelijk aan de mensen ook overbrengen. Er is natuurlijk iets van, een, een ja, dat het wat... Het, Tuurlijk, he, het is kan worden, ook iets overhaald. Maar over je wil ook een verhaal vertellen. Het, denk het zou ik ook, ook zijn natuurlijk. om een verhaal te maken... Ja. over die aardbeving zonder slachtoffers. Ja. Tuurlijk. Tuurlijk. Maar bijvoorbeeld de berichtgeving over de Filipijnen. Um, daar werd meteen uh, uh, geroepen van uh, nou, tienduizenden doden... Uhm, maar dat wordt nu alweer bijgesteld. Dat he? het is een bekend patroon, ja, dat zie je klopt, altijd. Dat is echt een van Waarom gebeurt dat? Ja. ook altijd standaard dat na drie dagen... wel de eerste verhalen gaan komen dat er een epidemie zal komen. Want dat, dat, dat ligt op de loer, roept men dan. Blijkt ook bijna nooit het geval. Het de hulpverlening komt traag op gang, ja, is een bekend ja, ja, zinnetje ja, ja, na een ja, halve dag. Ja, dan ja, wordt er geplunderd, ja, dan de ja, epidemie. Ja, precies. Je hebt gewoon een aantal van die ja. rituelen... die je gewoon weet, nou die moet, die moet nu langs gaan je komen. Er is altijd wel ergens iets wat, en dan komt En er wordt natuurlijk ook een beetje geplunderd. Maar het wordt gel ja, Extreem. Het dat draag, gebeurde in, ook. bij Katrina. Ja. Uh, er werd geplunderd, verkracht, Kracht, bij de vleet, Noem maar op. En dat bij moesten ze ook meten. allemaal weer bijstellen. Ja, nou, het zal er mee te maken ja. hebben, denk ik nogmaals. En dat dat is geen dat dat dat pleit het niet uh, goed. Alleen. Je weet nog ontzettend weinig. Na een uur, na twee uur, na een dag, na twee dagen, soms na een week. Qua dode aantallen, uh, uh, qua het zwaarst getroffen gebied. Want dat is vaak niet bereikt. Je weet zo ontzettend weinig. En je wil toch elke dag, elke uur een update geven. Ja, dan roept iemand van een NGO van er zijn zoveel doden. Ja, dan herhaal je dat maar. Maar als dat geen correcte informatie is... heeft dat dan consequenties voor bijvoorbeeld de, de hulpverlening... Of, het, of de autoriteiten, hoe zij ingrijpen? Ja, dat... Kan ik moeilijk inschatten. Ik, uh, wij, ja. wij maken onze eigen schattingen. Wij letten niet ja. zo op, op schattingen van anderen eigenlijk. We hebben vrijstel wel een indruk. En wat wij, er aan dat de hand is van de, de, de, de grenzen. Ja. We zitten meestal met onze schattingen daar niet zo gek ver, ver naast. We fokken de dingen ook niet echt op. We zorgen er ook voor zeg maar, dat we niet te veel geld binnenkrijgen, wat we later ook niet meer kwijt kunnen. Dus dan zeggen we op een gegeven moment oh, 75 miljoen. Dat is voor ons voldoende om ons werk. Te maar doen. jullie reageren dus niet zozeer op de berichtgeving? Nee, we hebben zo onze eigen berichtgeving. Als we naartoe gaan, dan luisteren we daar naar. Het wordt natuurlijk heel nauwkeurig gevolgd wat de pers doet. En dan nou, heeft ons het zelf onze gevolgtrekkingen. Heeft het consequenties? Wat denk jij? De manier waarop dat verslagen wordt. Ja, en dat het dus eigenlijk ook incorrecte informatie. Tuurlijk heeft, dit heeft. Maar in die zin is het een prachtig dilemma. Want als je het alleen maar heel saai brengt, ja, dan komt natuurlijk geen cent binnen, om het maar zo te zeggen. Er nee. zijn een aantal van die, van die rampen die ook werkelijk geen, geen cent binnenhalen. Terwijl de tsunami natuurlijk echt extreem was. Want dat, dat had iedereen het dagen over. Door ook. Door, in die zin, het, het is altijd twee kanten. Je kan zeggen, ja, we doen niets, we brengen inderdaad die mevrouw... die verhalen brengen we niet in beeld. Maar je komt ook geen cent binnen. Maar, maar ja, als en richting de... media is het wel zo. Daar hebben ze ook wel wat onderzoek naar gedaan. Journalisten die in wezen wat waren grootgebracht met het feit... dat ze in wezen wisten van een aantal van die, van die rampmythen... dat ze daar bekend mee waren, dat het echt mythen waren... dus dat ze niet klopten. Die gingen ook anders verslag doen. Ja, ja. Als je dus eenmaal weet van, ja, er wordt altijd geroepen over plunderingen. Stap nou niet gelijk in die valken om dan maar gelijk te gaan roepen. Dan zie je dat het effect heeft. Um, ja, het woord portemonnee is al een paar keer gevallen. Nou, mensen kunnen hun portemonnee trekken, want Giro 555 uh, is ook voor de Filipijnen opengesteld. Aanstaande maandag is de landelijke actiedag uh, voor de Filipijnen op radio en tv. Samen met de samenwerkende hulporganisaties. Um, ja, uh, Pavlov zit erop, dus uh, ik moet uh, jullie helaas uh, uh, laten gaan. Ik dank uh, mijn gasten Piet van Gelder, Elke Bos van Roosenthal en Menno van Duin. Als u wilt reageren, dan kan dat op pavlofradio.ntr.nl. Straks na het nieuws van 7 uur gaat langs de lijn verder. En uh, Pavlov is er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. NTR. Informatie, educatie en cultuur.